Levi van Eck met het NOS-journaal. De subsidiepot voor huishoudens in het aardbevingsgebied is binnen een dag al bijna leeg. Mensen in Groningen kunnen 10.000 euro per huishouden aanvragen om de kwaliteit van hun woning te verbeteren. Er was 220 miljoen euro voor uitgetrokken, dus 22.000 huishoudens komen ervoor in aanmerking. Als de pot leeg is, kunnen mensen geen subsidie meer aanvragen. Groningers spreken van een oneerlijk systeem. Staatssecretaris Veilbrief wil kijken of er meer geld nodig is voor de subsidieregeling. Winkeliers in het centrum van Geleen willen zaterdag hun winkels openen... ook als de dag ervoor de lockdown wordt verlengd. De winkeliers wijzen erop dat de besmettingen oplopen terwijl de winkels gesloten zijn. Daaruit trekken ze de conclusie dat winkels en horeca geen gevaar vormen. Burgemeesters uit de provincie Utrecht deden ook een oproep aan het nieuwe kabinet... voor meer steun aan ondernemers of om anders de lockdown te versoepelen. De commandant van de brandweer Amsterdam-Amsteland... maakt zich zorgen over het hoge ziekteverzuim, mede veroorzaakt door corona. Een zesde van de brandweerlieden zit ziek thuis. Daarom moeten brandweerlieden extra uren maken... wordt er geschoven met diensten om de roosters te kunnen vullen... en moeten vrijwilligers extra diensten draaien. Als het ziekteverzuim zo hoog blijft... zullen uiteindelijk mogelijk kazernes tijdelijk moeten worden gesloten. Een superjacht dat urenlang vast heeft gelegen voor een brug in Heusden, vanwege een hoge waterstand, kon uiteindelijk toch doorvaren. Het was de tweede keer dat het jacht vastlag. Het bleek eerder ook te hoog voor een andere brug. De Galactica is 80 meter lang en heeft onder meer een bioscoop, een helikopterplatform en een 7 meter lang zwembad aan boord. Het jacht is op weg naar Hardingen om daar te worden afgebouwd. Het weer het is overwegend helder en er ontstaat op veel plaatsen mist. In het oosten koelt het vannacht af naar min 3 graden. De komende dag begint grijs met nevel en mist, later meer zon. In de avond kan er in het noorden en westen wat regen vallen. Dit was het NOS Journaal. Nergens anders hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Welkom ja, terug bij het tweede uur van Play It Loud op de maandagavond. We zijn aangekomen bij uh, het uh, nummertje 10 uit deze lijst. En dat was High Voltage. De eerste single van het uh, Australische tweede album TNT. Uh, High Voltage wat later ook verscheen op hun internationale gelijknamige release in 1976. Het nummer is een van de meest populairste van de band. En vooral live veel gespeeld en meegezongen door het publiek. Phil Rudd kreeg wel veel credits voor het drummen. Maar eigenlijk was het sessiedrummer Tony Carrente... die de drums voor het nummer had opgenomen. Kort nadat de opnames van High Voltjes waren afgerond. Ga door naar de nummers 9 en 8 uit de lijst. Op nummer 9 vinden we de titeltrack Dirty Deeds, Done Dirt Cheap. Opgenomen en uitgebracht in Australië in 1976. Internationaal een jaar later. En pas in 1981 in de Verenigde Staten. De tekst van de titel van het nummer is een hommage aan de tekenfilm Beanie Cecile... dat Angus Young graag keek toen hij klein was. Een van de personages, genaamd Dishonest John, had een visitekaartje bij zich... waar de tekst Dirty Deeds Done Dirt Cheap op stond. Het nummer begint met een voice-over van een huurmoordenaar... die mensen met een probleem uitnodigt hem te bellen of bij hem langs te gaan... zodat hij deze problemen voor hen kan oplossen. Om een voorbeeld te geven... biedt hij zijn hulp aan op een hogeschool... waar een decaan nogal onzedelijke handelingen verricht... bij zijn studenten... of helpt hij mensen die problemen hebben... in hun relatie waar wordt bedrogen. De dirty deeds worden met lage kosten uitgevoerd... zoals onder andere met TNT. High voltage cyanide... Colombian necktie concrete shoes... wat inhoudt dat de lichamen met betonblokken... het water in worden gegooid dat ze nooit worden gevonden. En contractmoord. Twee van deze oplossingen zijn dus ook titels van eerder gedraaide nummers. Genoeg informatie. Nu gaan jullie genieten van de nummers 9 en 8 uit de lijst... die beide goed bij elkaar passen qua thema. Dirty Dees, Cheap. Ja, op het klassieke album Highway to Hell uit 1979 staat dit heerlijke nummer. If you want blood, you've got it. Wat perfect aansluit op het vorige nummer uit de lijst. Het allereerste live album dat een jaar eerder uitkwam droeg ook deze naam. Maar een live uitvoering daarvan stond er niet op. Toen een journalist Bon Scott tijdens het Day on the Green Festival in juli 1978 vroeg wat men kon verwachten van de band, antwoordde hij blood. Een jaar later luidde de helse belsen op het... De helse bellen op het album Black in Black... wat de comeback van de band was na het overlijden van Bon Scott. Hell's Bells was de tweede single na You Shook Me All Night Long... en was tevens te vinden op de soundtrack album Who Made Who. Ook werd het nummer veel gebruikt als openingsmuziek... voor de vroegere Major League Baseball speler... Trevor Hoffman, tijdens zijn thuiswedstrijden van 1998 tot 2010. Het nummer begint ook met het langzaam luiden van een 900 kilo zware bronzenbel... die je nu gaat horen op nummer 7. Aansluitend hoor je op nummer 6 de stijl muziek die wij hier graag horen. Rock! Het heerlijk stevige nummer Let There Be Rock van een gelijknamige album uit 1977. In het nummer wordt de fictieve geschiedenis van de rock and roll beschreven. Zo wordt in het eerste couplet een regel uit Chuck Berry's Roll Over Beethoven aangehaald. Tel Tchaikovsky de nieuws. Het nummer suggereert dat Tchaikovsky inderdaad het nieuws heeft ontvangen en het deelt met het publiek, waardoor de rock and roll bekendheid vergaart en er overal rockbands ontstaan. Worden de muzikanten rijk en leren miljoenen mensen de elektrische gitaar spelen. In het laatste couplet wordt een 42 decibel rockband genoemd... die in een club de Shaking Hands speelt. Aan het eind van het nummer hoorde je de heerlijke lange gitaarsolo van Angus Young. Let There Be Rock behaalde wereldwijd slechts alleen in Australië de hitlijsten... waar het op nummer 82 zijn hoogste positie bereikte. We hebben alweer de top 5 van deze lijst bereikt... en rest ons er alleen nog maar hele goede en de meest bekende ACD's nummers te draaien. Op nummer 5 staat wederom een Back in Black klassieker waarvan we hierna nog één nummer gaan horen. Ik heb het over de favoriet van de vele fans, Shoot to Thrill... dat nooit als single is uitgebracht. Het nummer is tevens te vinden op ACDC Live. En de soundtrack van de film made, uh, Iron Man 2. Sorry, niet hoe meedoe dit keer. Er kwam in 2010 ook een nieuwe videoclip uit met fragmenten uit deze film. Textueel gaat het nummer over een opdringerig figuur. die tijdens zijn ronde in de Londense buitenwijken drugs verkoopt aan verveelde, alleenstaande en depressieve huisvrouwen. Hier komt dus nummer 5. Nu shoot the thrill. En daarna nummer 4. Dat gaat over een volle dame.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 No, ...bedoelde ik met de volle dame, natuurlijk de Tasmaanse vrouw Rosie... ...waarmee Bon Scott een one-night stand had in een motel in North Melbourne. Hij vond haar een van de beste partners die hij zich kon wensen. Eh, je hoort het nummer, Wall Out Rosie natuurlijk, een van de grootste hits van ACDC. Afkomstig van hun vierde album Let There Be Rock uit 1977. Het nummer behaalde de derde plaats in de Nederlandse top 40... ...en de vijfde plaats in de single top 100. Bij mij een keurige vierde plaats in de top 20 van beste ACDC-nummers ooit gemaakt. Ik ontrol heel alweer bijna de nummer 1 van deze lijst, maar eerst nog de derde en de tweede positie in mijn laatste blokje. En ik krijg nog een bonusnummer toe. Op nummer 3 staat de titeltrack van het klassieke album Highway to Hell uit 1979. Het is het openingsnummer van het album en uitgebracht als single dat jaar. De beroemde guitarists kwamen op naam van Angus Young. ACDC hebben vele nummers, uh, vele albums daarvoor uitgebracht en deze constant gepromoot door de lange, slopende tourschema's waar Angus Young refereerde dat ze zich op de Highway to Hell begaven. De highway uit dit nummer was de Canning Highway, dat de Perth-Kiwana Highway verbindt met Thuishaven Fremantle, waar Bon Scott's favoriete pubs en hotels zich bevinden. Je gaat het nu horen. Highway to Hell. Op nummer 3. Eh, en op nummer 2. Afkomstig van hun album The Razor's Head. Wellicht hun allergrootste hit. Maar niet nummer 1. comeback voor de band en met dit nummer hadden ze eindelijk weer een grote hit te pakken. Hij piekte op nummer 5 in de hitlijsten en het album zelf behaalde de tweede plaats in de Billboard Hot 100. Het was een groot succes en met deze release kregen ze hun populariteit weer terug. Het album kreeg 5 keer platinum, oftewel 5 miljoen verkopen in de VS en werd ook in 2003 geremasterd heruitgegeven samen met al het andere werk van de band. Het nummer werd bijna altijd live vertoond sinds de release en was het meest herkenbaar van hun hele oeuvre. In de videoclip dat werd opgenomen in London's Brixton Academy kreeg het publiek een gratis t-shirt met erop de tekst ACDC I was thunderstruck. En de datum van de opname op de achterkant van het shirt. Ze droegen dit shirt tijdens de opname van de clip. De hele... Uitzending. De hele opnames. In oktober van vorig jaar behaalde de videoclip 1 miljard views op YouTube. Wat voor de band uh, de eerste video was dat dat aantal ooit behaalde. Door naar de uh, nummer 1, de ontknoping van deze lijst. En dat kan er nu nog maar één zijn. De allergrootste en meest populaire song van ACDC. En terecht op nummer 1. Is natuurlijk afkomstig van een klassieke album Back in Black. En dan ook meteen de titeltrack. En dat ruimt. Het is een eerbetoon aan de overleden Bon Scott en de bandleden vroeger aan de nieuwe zanger Brian Johnson... om geen morbide teksten te schrijven voor het nummer. Het nummer moest het leven van Scott zelfs vieren. Het bereikte de tweede plaats in de VH1-list van de beste hardrock songs... en kreeg de 187ste plek in de lijst van 500 Greatest Songs of All Time van Rolling Stone magazine. Je hoort hem nu als afsluiter van deze top 20 lijst en van deze uitzending. En misschien zelfs nog als een bonusnummertje erachteraan. Ik hoop dat jullie genoten hebben en ik bedank jullie voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met weer een heel nieuw en vet thema. Goedenacht en tot dan. Bedankt. Hier is Back in Black. We je nog even A Shot in the Dark. De eerste single in vijf jaar dat uitkwam na het overlijden van Malcolm Young. En hiermee sluit ik de avond af. Ik hoop dat jullie genoten hebben nogmaals. En bedankt voor het luisteren. En tot volgende week met een nieuw vet thema. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.